In Nieuw-Zeeland hebben duizenden dierentuinbezoekers afscheid genomen van de verdwaalde keizerspinguin Happy Feet. Bezoekers was gevraagd om zich te kleden in zwart en wit en een afscheidskaart te tekenen. De pinguin vertrekt aan het eind van de dag met een onderzoeksschip naar Antarctica en zal ergens in de Zuidzee worden vrijgelaten. Hij krijgt gps-apparatuur mee om hem te blijven volgen. De vogel werd in juni gevonden op het strand in Nieuw-Zeeland, duizenden kilometers van zijn, huis, van zijn thuis op de Zuidpool. Hij werd in de dierentuin van Wellington verzorgd om aan te sterken. De overgangsraad in Libië heeft de weg van de hoofdstad Tripoli naar Saba in handen, een van de laatste bolwerken van kolonel Gaddafi. De opstandelingen willen nu snel Gaddafi's geboortestad stad innemen en zijn daar op 30 kilometer afstand genaderd. Een commandant van het opstandelingenleger verwacht dat de slag om Sirte een dag of tien duurt...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Z, Zon. Zee. Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Inspiratieradio. welkom terug bij Inspiratieradio um, we hebben vanavond Carina als gast en zij heeft de praktijk de witte roos onder andere in heemsteden en in vijf huizen soms zit je niet lekker in je vel dat kan allerlei oorzaken hebben je vindt school niet leuk je voelt je moe en of heel erg druk je kunt je moeilijk concentreren je ouders hebben ruzie met jou of met elkaar moeilijkheden met vriendjes je moet afscheid nemen van een geliefd iemand of een huisdier er zijn veranderingen die je vervelend vindt en soms weet je gewoon niet wat je ermee aan moet. Er zijn kinderen die zich snel van alles aantrekken van andere mensen. Bijvoorbeeld als je verdrietig zijn of pijn hebben, dan voelt zo'n kind dat ook. Die stemmen horen of dingen zien of andere mensen niet zien of horen. Daardoor kan je knap onzeker worden. Carina vindt het fijn om grote en kleine mensen die steun te geven te herinneren dat ze meer zijn dan een lijf. En dat er meer is dan dat wij kunnen zien. Zo kan je je steeds meer verbinden met wie jij bent. Ja. Nou. Ja, dat is toch eigenlijk het doel van het leven. Dat je wordt wie jij werkelijk bent. En... Als je als kind gewoon de ruimte hebt om dat te worden, dan eh, kom je eigenlijk al, begin je wel veel beter als dat je, ja. toen, hè, dat je op je vijfde alle allerlei therapieën moet doen om, om te zoeken wie je nou werkelijk bent. Ik zou ieder kind dat zo gunnen, ja. om echt eh, vrij te kunnen opgroeien. En, ik heb drie kinderen. Een oudste kind is het 28 en de jongste is 17, twee kleinkinderen. En uh, ik ben al jaren bezig om te verdiepen in zogenaamde nieuwe tijdskinderen. Daar heb ik ook lezingen over gegeven. En uh, ja, ik, ik, ik zou kinderen zo gunnen dat, dat ze meer, meer begrepen werden. En dat ze echt de steun en de structuur zouden krijgen die ze nodig hebben. En, ja, dat de mensen als er al iets mee is, dat, dat er toch wel, euh, nou naar mijn mening, toch wel snel aan de, naar de pilletjes wordt gegrepen. Omdat het toch wel erg lastig is voor de omgeving, dat ze wat moeilijk gedrag hebben. En euh, ja, ik weet in Vijfhuis zitten ook een aantal andere prachtige therapeuten die met kinderen werken. Ik zou zo fijn vinden als kinderen echt worden gehoord... van wat ze voor boodschap hebben. Ook voor, voor hun ouders of voor hun omgeving. Dat, dat is ook zo'n meneer, mooie meneer... die op televisie zo'n kinderfluisteraar. De kinderen hebben soms een boodschap voor hun omgeving. En kijk, jongens, begin nou eens met je agenda te schrappen. En uh, probeer eens gezond voedsel te geven aan die kinderen. en, en denk, Luister nou, kijk eens naar wat er een boodschap een kind heeft. En, in plaats van dat... Uh, ja, ik vind het toch drogeren, ritalin en ja dan zie ik ja, je dat gaat kinderen ADHD met ritalin. oh ja, ja ja nou ja het... nee, dus het gaat door, ja nee. maar dat is wat ki veel kinderen laten zien dat ze moeilijk gedrag hebben en druk en het vindt de omgeving vervelend want ze verstoren iets of ja ouders willen gewoon allemaal dat allemaal dingen doen en zo'n kind dwingt je als ouder van joh kijk ook naar jezelf heb jij nog spullen op je eigen zolder liggen in je hoofd om op te ruimen en schoon te maken want zo'n kind reageert Ga op ik jou met Bijvoorbeeld, en, soort, ja. en ruim ook je eigen troep op, en je eigen niet verwerkte spullen in je hoofd, zeg maar, in je lijf. Uh, reageren. Kinderen reageren op jouw niet verwerkte stukken. En als je een kind krijgt, dan denk ik, goh, ik zou echt graag de ouders willen. Dus dat hoor ik heel veel van therapeuten ook van die met kinderen werken. En die betrek je er dan ook bij? Ik denk dat de ouders er heel erg van eens terugschrikken. Ze willen graag dat het probleem bij de kinderen wordt opgelost. Niet, ik ga niet over een kwam Er zijn best heel veel ouders ze ontzettend veel doen voor hun kinderen. Maar ja, een kind, een kind heeft moeilijk gedrag en dat moet weg. Dat komt er veel lastig. voor. Dat is lastig. Dus je moet weg. Dus ja, dat willen ze oplossen. En als daar geen oplossing voor is. Dan zeg je, ja, het kind is te druk. Of moet er dan, ja, wat, gaan, wat heeft regulier dan in de aanbieding? Dus, ja, ik weet dat er in heel veel, in, buiten in Nederland zijn die ontzettend veel voor kinderen kunnen betekenen. Om, en ook die ouders moeten ook iets voor zichzelf doen vaak. En dan wordt het kind ook rustiger. Ja, ik, dit doet me denken aan de tekst van... Harry Mulisch in zijn boek De Aanslag een van de eerste zinnen is dat als een militair uit de maat loopt, wil dat niet zeggen dat hij uit de maat loopt, maar hij luistert gewoon naar andere muziek. Ja. dat is eigenlijk wat ja. jij vertelt. Ja, eigenlijk wel. Ja. Laat ieder zijn eigen ding doen. En als je dat doet, dan komt het wel goed met je. Ja, moet ik denk van, maar probeer. Daar word je ook, ook gelukkig van hè. Ja, bedoel, als absoluut. je je ding mag doen, dat ja, je, wat absoluut. je graag wil doen. Want waar jij gelukkig van wordt. Ja. En ja, maar kinderen moet je natuurlijk nog wel een beetje begeleiden ja, he, en ja. sturen. Dus ja, ik, ik denk dat het een tra traject is wat ouders met kinderen samen moeten doen. Niet alleen het diagnose of het, uh, het ja. probleem, zeg maar. Een kennisje okay. van mij heeft zo'n uh, heel leuk jongetje. Van zeven uh, is die geloof ik. En uh, die kreeg laatst een glas water. Uh, in, bij zijn bed, hè, want hij had dorst uh, en het was tijdrekken natuurlijk en, en op een gegeven moment uh, hij mocht niet meer beneden komen, hij moest boven blijven op bed blijven enzovoort, dus toen kwam hij dus op een gegeven moment naar beneden en zei mama, ik lag zo lekker in bed en mijn voet heeft het glas water omgeschopt <lacht> Ja. Zo ervaren ze dat, dat, dat is, dan. Ja. Dat, dat is zo gehad ja. met die nieuwe grappig. tijdskinderen. Ja, ja. Hij kon ja. er niets aan doen. Dat is nee. echt zo nee. Ja, je mag er ook van genieten. Ja. Dat ze niet zo Een dingen. beetje aparte dingen zeggen ja. ook. Ja. Ja. Het is vaak ook een verkeerde manier van aandacht trekken. Hè? Ja, ja ze, willen, eigenlijk, ze kunnen ook niet echt zeggen wat ze willen. Wat, wat, er, wat er voor hun gevoel, of tenminste wat wij vinden dat mis is. Ja. Want wij vinden dat mis, maar voor dat kind is het niet mis. Nee, ze laten iets zien door hun gedrag, maar er zit iets achter. Ja, ze willen iets vertellen ja, ze willen Alleen iets kunnen vertellen kunnen wij niet altijd luisteren nee, dat klopt ja, ja, dat is heel goed Ja, meer tijd voor het kind hè ja, samen. dat is eigenlijk wel belangrijk ja, ja. ja. en goed uh, ik, uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek en muziek is natuurlijk ook voor, voor kinderen heel belangrijk en, maar ik denk ook voor, uh, voor uh, volwassenen en ik geloof dat Rob nu een heel mooi, interessant gegeven voor ons heeft. Uh, je hoort hier uh, I can't have you, If I Can't Have You van uh, Yvonne Elliman, van, nou, waarschijnlijk wel uh, heel bekend uh, inmiddels. Uh, bekende hit van uh, Saturday Night uh, Fever natuurlijk, een uh, wereldberoemde film uit uh, 1977 alweer. De tijd gaat echt een waanzinnig snel. Okay. En, uh, ja, het heeft natuurlijk uh, bijzonder veel uh, hits uh, opgeleverd uh, met name de BJ, Bee Gees uh, Staying Alive uh, How Deep Is Your Love, More Than A Woman Jive Talking en, uh, ja, alhoewel de, de Bee Gees uh, de meeste muziek voor deze film hebben geschreven uh, waren er ook nog anderen die ook uh, profiteerden van het uh, succes van uh, Saturday Night uh, Fever um, denk daarbij aan uh, The Tramps hè? die uh, hebben zo'n beetje hun grootste hit uh, gescoord met uh, Disco Inferno en uh, Tina Turner heeft het later nog eens dunnetjes over gedaan. Misschien hebben zij wel meer exemplaren verkocht zelfs van dat nummer. Dat zou zomaar kunnen. Keesje um, in de Sunshine Band uh, uh, kenden we natuurlijk ook, maar die, uh, die hadden toen een, uh, ook een hit met uh, Boogie Shoes. Eigenlijk was de hele soundtrack van Saturday Night Fever was één een, uh, een grote hitmachine. Uh, en... Um, het nummer More Than A Woman bijvoorbeeld is door de Bee Gees gezongen, maar ook bijvoorbeeld door de nou, De Tavares kennen we van Heaven Must Be Missing an Angel, uh, Don't Take Away the Music. Nou, ja, gewoon, je, je zat echt helemaal in de, in de disco-raasje in die tijd. Kunnen we ons allemaal heel goed herinneren, denk ik. Um, even terug naar de Yvonne Elliman. Um, toen ik uh, ja, vorige uitzending uh, uh, met de muziekbespreking... Uh, ...toen vroeg ik aan Mario van... Uh, goh, uh, ...wat zal ik doen de uh, volgende keer? En uh, toen kwam zij uh, met, een, uh, met een heel mooi nummer van Yvonne Ellen. ...en toen denk ik van ja, wat moet ik daar nou toch over vertellen? Dus dan ga je, ga je zoeken. En dan vind je in eerste instantie niks uh, waarvan je denkt van... Nee, ...dat is toch wel heel interessant. Maar ik heb toch wel wat uh, gevonden en um, nou goed, in eerste instantie heeft ze natuurlijk al een paar hitjes gescoord, waaronder If I Can't you, waar je nu uh, nog steeds naar uh, luistert op de achtergrond een uh, ander bescheiden hitje van haar was, uh, was Love Me en ja, eigenlijk wordt uh, de carrière van Yvonne Ellemert pas echt uh, interessant uh, met uh, Jesus Christ Superstar ik denk dat jullie al hadden verwacht dat ik daar naartoe zou gaan, nou Mario zeker natuurlijk um, nou, in deze verfilming uh, van, de, van de rockopera uit 1973 over de laatste weken van, uh, van uh, Jezus, uh, speelde zij de rol van uh, Maria Magdalena natuurlijk, en uh, ja de film bezorgde uh, niet de doorbraak als actrice, maar eigenlijk juist als, uh, als zangeres, en um, Jullie weten inmiddels wel over welk nummer het gaat, maar het leuke is dat het nummer, dat heet eigenlijk Kansas Morning. En daar was ik zelf ook van verbaasd, want het blijkt dus dat het gewoon een heel ander nummer was eigenlijk, wat door iemand was geschreven. En uh, uh, ze hebben de rechten destijds overgenomen voor slechts 50 pond. Dus je, je koopt gewoon een hitje voor 50 pond en dan gooi je een andere tekst overheen. Overigens geschreven door, door Tim Rice, ik weet niet of die naam jullie wat zegt, maar Tim Rice, wel bekend van, van Beauty and the Beast, The Lion King, AIDA. Kom je ook weer terecht bij uh, samenwerking met Elton John. En daar ga ik waarschijnlijk uh, later nog wel eens een keer wat uh, over vertellen. Over Elton John. Want uh, ja, die man uh, die heeft ook uh, heel, veel, uh, heel veel mooie dingen gedaan. Maar eventjes uh, over het nummer waar het hier om gaat. Dat is uh, I Don't Know How To Love Him. En uh, ja. Een, een leuk weetje is dat het ooit uh, gezongen is door uh, Petula Clark. Dat wist jij niet hè, maar. Nee. En weet jij nog wat zij zongen? Nocturne. No, no, no. Nee, dat was niet, uh, niet Pachula Clark. Denk aan Downtown. Hele grote hit. Hele grote hit. Maar goed, uh, of het nou met uh, de film G-Scribe super superstar te maken heeft, weet ik niet. Maar Yvonne Element bracht het nummer natuurlijk met, uh, met heel veel passie en, uh, en gevoel. En ik, uh, ik denk, uh, ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat er wat uh, traantjes uh, gaan vallen tijdens uh, dit nummer. luisteraars. Ik uh, heb ooit een lezing verzorgd voor Marcel Messing. En uh, dat ging over Maria Magdalena. En toen zeg ik tegen hem, jongen, de volgende keer als ik dat geweten had in de pauze, dit nummer. En dat hebben we ook gedaan, dat uh, sloot heel erg. Bij engen. deze dan. Hè? Ja, ja. Uh, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gast Carina van der Giezen. Uh, zij heeft een praktijk, De Witte Roos. En haar praktijk werkt volgens vijf natuurgerichte principes. Het eerste is, alles is energie. Hulp bij het vrij laten stromen van je eigen levensenergie, levenskracht en levenslust. Het tweede is prikkeloverdracht. Hulp bij het stimuleren of het herstellen van je innerlijke informatiesysteem. Het derde is drainage. Adviezen om te herstellen van je dagelijkse verontreiniging, zowel fysiek als psychisch. Het vierde is voeding. Adviezen met betrekking tot de juiste voeding, ook weer zowel fysiek als psychisch, maar ook spiritueel. En het vijfde is de invloed van de psyche, hulp bij het achterhalen van ziekmakende gedachten en gedragspatronen. Nou, ja, dat is nogal wat, hè? Ja. Indrukwekkende ja, ja, ja. lijst, ja. En ja, ik hoor ook voeding. Uh, hoe, hoe pas je dat in het plaatje toe? Nou, ik kan, bijvoorbeeld iemand komt met eh, darmproblemen. Bijvoorbeeld pijn in zijn buik. Goh, uh, hoe is dat dan met jouw darmen? Voel ik met massage bijvoorbeeld dat zijn buik heel hard is? Of, nou, of zelfs, ja, dat, uh, ik heb heel veel last van obstipatie of zo. Nou, bijvoorbeeld, nou, kan je eens op je voeding letten? Of wat eet je eigenlijk allemaal? Of, ja, eet je veel of mensen zijn heel gestrest. Ze van, goh, denk je wel eens aan zoetstoffen of veel suiker of uh, veel te veel koffie. Of, nou ja, voeding heb je natuurlijk ook op allerlei niveaus. Van wat, wat zie je, wat hoor je, wat lees je, wat neem je tot je in een heel breed vlak. Het kan wat je in je mond stopt, maar ook allerlei dingen zijn waar je, ja, wat, wat, wat je opneemt ook. Omgevingsfactoren. En je lijf is de tempel van je ziel. Ja, dus als je uh, verkeerd voedsel eet, dan zit je je eigen glazen in te gooien, om het zo maar te zeggen. Ja, ik uh, denk dat als je daar dus wat bewuster over mag zijn. Uh, ja. Ja. Dus ja, probeer ik wel aan te raken. Maar... Hoe spiritueel ben jij? Oh jee, <laughs> moeilijke vraag. Ja, wat is spiritueel? Als ik iemand aan zit te vissen, als ik iemand zie zitten vissen langs het water, denk god, ik, god, zit eigenlijk wel heel erg te mediteren volgens mij. Ja, noem het maar wat, hè. Ik vind spiritualiteit, het maakt wel verschil tussen mensen die helderziend zijn, of heldervoelend, of uh, spiritueel. Ik denk dat iemand kan heldervoelend zijn zonder dat hij spiritueel is, naar mijn idee. Van, je moet ook wel proberen de dingen toe te passen die uh, die uh, je ja, vindt, uh, die, uh, wat je van mening bent, hoe, je zou moet, hoe het zou moeten zijn, dat je dat zelf ook moet toepassen. En, ja, misschien is het wel zo dat ja, door goed te zijn voor andere mensen en gewoon ja, de liefde uit te dralen en voor mensen iets aan te reiken en mee te geven, en, ja, dat is misschien wel spiritualiteit, gewoon uh, het doen. En het is voor elk geloof. Het is gewoon ja, puur het is helemaal voor de mensen niet het is helemaal ik een geloof. Er heb een gesprek gehad ja. met iemand over Corinthië 13. Oh. in de Bijbel. Dat ja. is een hoofdstuk van de liefde. Ja, ja, ja. En die stond ja. een stomme verbazing van, hey, ik zeg ja, maar daar staat het ook in. Ja. Dus het is echt. Uh, ja, het gaat niet om een systeem. Nee, het, nee, het gaat om gewoon, om gewoon uh, respect ja. en uh, liefde naar, naar je medemens. en dan gewoon toch iets voor iemand over te hebben, zeg maar. Dat, en uh, aandacht. Ja, aandacht en aan er zijn bij iemand. En ja. ja, liefde en aandacht dat. Uh, hebben kinderen ook nodig? Want ja. volgens mij heb je een heel mooi stukje meegenomen voor kinderen of is dat over kinderen? Ja, het is eigenlijk een, een gesprekje tussen twee knuffeldieren. Je zou dan denken van ja, het is voor kinderen, maar het zit, voor mij het er een boodschap in voor iedereen. Hè. Het, gaat eigenlijk, uh, het gaat eigenlijk over wat echt is. Het, is. het is uit een Engels gedichtje, Becoming Real. Hoe word je nou echt? En dan hebben een knuffelpaard en een hebben samen een gesprek van wat is dat nou eigenlijk, hè? Dus uh, ja, dan zal ik het uh, even voorlezen. Want ik, denk, ik vind het heel belangrijk dat we proberen steeds meer echt te zijn naar elkaar. En dan. Gelukkig. He, dat wil ik eigenlijk, oké, wil ik, doe ik zelf ook mijn best voor om dan gewoon, gewoon mezelf te zijn. Het gesprek gaat zo. Uh, wat is echt, vroeg het konijntje op een dag toen ze naast elkaar voor de haard in de kinderkamer lagen. Betekent het dat je van binnen iets hebt dat zoomt? of uh, van buiten een, een palletje ofzo? Nee, zegt het leren paard, echt niet. Echt is niet hoe je gemaakt bent. Het is iets wat met je gebeurt. Als een kind heel, heel lang van je houdt, niet alleen maar om met je te spelen, maar echt van je houdt, dan word je echt... Oh, zegt het een konijntje. doet dat pijn? Soms wel, zegt het leren paard, want hij sprak altijd oh, zijn waarheid. Maar, maar als je echt bent... Dan is het toch niet zo erg om pijn te voelen hoor. Het gebeurt allemaal ineens. Zoals ze opgewonden worden, vroeg hij. Of gaat het een beetje bij beetje dan? Zegt ja, leren paard. Het gebeurt niet allemaal ineens hoor. Je groeit daarin. Het kost veel tijd. En daarom gebeurt het niet zo vaak met lui die breekbaar zijn. Of scherpe kantjes of die altijd bang zijn. Hè? Tegen de tijd dat je echt wordt, ben je meestal helemaal kaal geknuffeld. En je ogen vallen eruit en je poten bengelen erbij. En je ziet er eigenlijk echt haveloos uit. Hè? Maar dat is allemaal helemaal niet zo belangrijk. Want als je echt bent. Dan kan je niet lelijk zijn, behalve voor mensen die het niet begrijpen. Uh, ik veronderstel dat jij echt bent, zegt het konijntje. Gelijk had hij er spijt van, want hij dacht dat het leren paard misschien gevoelig op dit punt zou zijn. Maar het leren paard glimlacht alleen maar. De oom van het jongetje heeft me echt gemaakt, zei hij. Dat was heel lang geleden. Maar als je eenmaal echt bent, kan je niet meer onecht worden. Dat is voor eeuwig. Het konijntje zuchtte. Hij dacht dat het wel heel erg lang zou duren voordat dit magische echt met hem zou gebeuren. Hij verlangde ernaar om echt te worden, om te weten hoe dat voelt. Maar het idee om verkreukeld te worden en zijn ogen en zijn snoerharen te verliezen maakte hem wel een beetje priest. Hij wou eigenlijk dat ze haar echt kon worden zonder deze lastige dingen te moeten doormaken. En dat was het. Radio. Het nummer wat jullie zojuist hoorden is gespeeld en gezongen en gecomponeerd door Femke Bloem. Femke Bloem komt 4 september in onze uitzending. Ik heb haar ontmoet bij Tijn Taube en we kwamen tot een hele leuke conclusie. We zijn namelijk alle drie op 10 april jaar, dus dat was wel een leuk grapje. Um, zij is bezig met haar derde cd met harpmuziek en zang. Um, ze heeft mij gevraagd of ik die cd wil gaan promoten. Dat ga ik ook doen. Ik ga ook met haar allerlei dingetjes daarvan doen. Um, het nummer Silver Cirkel, wat ze net zong, is gebaseerd op de ramenweer, op een heksenkoven uh, nabij Utrecht... Uh, daar is hij hoge priesteres aan en daar komt ze ook het een en ander over vertellen. Dus ik ben heel benieuwd, dat gaat op 4 september gebeuren en ze neemt haar harp mee. Dus ook de muziek komt live, live hier visie. vanuit de studio. Oh, leuk, hoor. Maar vandaag hebben we dus Carina van der Giezen als gasten. En Carina heeft praktijk de Witte Roos. Uh, waar je je ook mee bezig uh, Carina, is met regressie en reincarnatiesessies. Ja, het is vaak ook een onderdeel van, uh, van, een, van een behandeling of van een uh, sessie soms uh, komt dat ook zomaar, uh, zomaar spontaan van goh zou ik dat kunnen doen met iemand uh, iemand krijgt een klacht of een, uh, ja, een iets waar een patroon van onzekerheid of, het kan van alles zijn hoor en dan... Uh, ja, ik, ik, ik ben overtuigd dat er reincarnatie bestaat. Ik heb, voor mij kan het niet anders dan zijn... ...dat we hebben gewoon meerdere dingen meegemaakt... ...als alleen in dit leven. En soms zijn uh, pijnklachten... ...of uh, heel heftige stressklachten... ...bij mensen die hun hele leven al zomaar gestresst zijn... ...een waarom... ...of uh, patronen van... Uh, ja, ...er niet mogen zijn of zo... ...komt vaker voor dat je in een ander, he, ander leven... ...of een parallel leven, whatever dat er uh, dingen zijn gebeurd waardoor iemand dat uh, meegenomen heeft. Ik geloof dat er ook kinderen zijn die heel getraumatiseerd eigenlijk in het celgeheugen zit dat voor mijn gevoel uh, die nemen dat gewoon mee naar dit leven en dat er dus eigenlijk in andere levens niet zoveel oplossingen voor waren maar dat er nu zoveel goede mensen bezig zijn om kinderen en mensen te helpen om de oude ballast die we in andere levens of weet ik veel in de middeleeuwen noem maar even zoveel nare dingen hebben bij lichamelijk en geestelijk hebben meegemaakt Dat het nu een plan zou kunnen zijn Van een mens om in dit leven gewoon Dat te gaan oplossen en, te meer, maken waar je... ja, en meer te worden Wie je werkelijk bent Want dat, als je geblokkeerd bent Dan lukt dat minder goed. Hè? Dan word je toch een beetje tegengehouden. En... Ja, dus het kan heel goed zijn dat ik dan zeg, dan, goh, wanneer is dat voor het eerst gebeurd? of eh, kan je, je hoeft dan niet meer het eh, echte drama in te gaan, voordat je allemaal hebt meegemaakt, maar dat je, ik ja, mensen altijd vanuit een afstand, zoals helikoptertje, zeg maar, kijken naar wat is er toen gebeurd? Kun je dat zien? Of wanneer was dat voor het eerst? En dan komt er een, een bepaald beeld of een gevoel, en, uh, ja dan werken we vaak met de healing arts liquid light remedies erbij die heel transformerend of heel veran kunnen veranderen de pijn en het verdriet dat helpt uh, vaak heel goed en dan uh, probeer ik mensen terug te brengen naar toen ze nog helemaal echt in hun kracht stonden echt ze nog helemaal heel waren uh, voordat dat gebeurde ja, en, en, en, de, daar zoek je een leven voor uit of je gaat nou, naar het leven een, toe, Ja, terug. of dan zeg maar naar het moment dat kan ergens zijn in, op een, ja, het een voor, dat mensen zeggen, ik ben op een andere planeet, of ik zweef in de ruimte of, dat, dat komt voor dat verzin ik echt niet zelf mm -hmm. en dan zeg, nou, was je toen nog helemaal heel, en helemaal, ja, het voelt heel anders, ze neem dat gevoel nou mee, naar het moment dat je dus dat meemaakt en als je met healing bezig bent, dan is er geen tijd en ruimte, dan is er gewoon, alles is nu en je kan dan gewoon je hele kracht weer terughalen en zeggen, nou, dan gebeurt dat dus gewoon helemaal niet meer, en dat dan zie je ze ook echt. En dan zeg je, oh nee, hey, mensen doen dat helemaal niet meer met mij. En op dat moment maak je ze bewust van je hebt toen echt je kracht weggegeven. En het is zo fijn om dan mensen weer een stuk kracht terug te geven die ze van oorsprong gewoon hadden. Vanuit hun ziel of ja, dat wat ze waren. En, en dan is dat onderdeel klaar. Dus ja. dan kun je weer verder met en dan je En dan kan je zoveel dan... een thema dus misschien wel helemaal uh, weer herstellen. Dat ze, dat, ja. Waar ga je naartoe als je overlijdt in jouw uh, Hmm, yeah. En is er een tussentijd. Ja, ik denk wel dat je naar een plek gaat in een andere, ja, ik noem het dan dimensie, een andere werkelijkheid. Die kan best hier zijn of ik weet niet precies waar je bent, maar dan, het is wel een andere belevingservaring, denk ik. En er zijn mensen die dus die andere dimensie kunnen zien en dan zien ze dus overleden. Dus dat bestaat dus, en dat zie ik niet hoor, maar ik heb soms wel eens contact mee. Maar ja, een soort sfeer waar je misschien kan herstellen van de dingen die je hebt meegemaakt. Een moeilijk leven of dat er getroost is en liefde. Dat dat, uh... En een déjà vu gevoel. Heeft dat er ook mee te maken? Want je doet allemaal wel eens iets dat je denkt: van dat heb ik toch al vaker ja, gedaan? Ja, of... nou, ik denk dat dat wel kan. En dat zou je dan in een ander leven antwoorden. Al zou komen, als je ergens op plaats komt en denk je: nou, zo bekend. Maar ik ben hier echt in dit leven nog nooit geweest. Of je, je leert iemand kennen van: nou, ik of ik je al jaren, jaren ken. Jaren, ken ik, ja, <laughs> ja. kan dit, hè? Of je ja, komt elkaar gewoon dan weer tegen. Jeetje. Hm. Oh, dat vind ik mooi. Wat ik in mijn hoofd nog niet helder heb is regressie en reïncarnatie. Ik weet wat, wat het is, maar um, reïncarnatie, de, de, de techniek die je daarvoor gebruikt, dat is regressie? Of zijn het twee verschillende dingen? Ja, reïncarnatie is eigenlijk het opnieuw geboren worden in een tijdscyclus. Ja. En regressie is eigenlijk het teruggaan naar momenten uit dan uit, of uit dat bepaalde tijdspanne, of een leven of een werkelijkheid ja. oké, okay, dankjewel Cheers. het volgende nummer is Nora Jones met uh, Sunrise Sunrise, Sunrise Looks like morning Radio, maar ook bij Carina natuurlijk ja, Carina die zit wat, hier wat, wat, wat, wat ik moet zeggen, het is een ontzettend stralende vrouw ik, eh, ik geniet gewoon nou, van, van de hele aanwezigheid, de hele aanwezigheid. Ja. zij heeft een praktijk De Witte Roos in Heemstede en in Vijfhuizen uh, Carina, is er nog iets wat je zou willen vertellen wat je zegt, nou, dat, dat wil ik de luisteraar toch nog even meegeven. Ja, ik gun eigenlijk dat iedereen, dat iedereen echt goede zorg, gezondheidszorg zou krijgen. Dat er niet alleen maar symptomatisch wordt gewerkt, maar ook dat er meer gekeken wordt naar de hele mens. En dat gewoon en regulier en uh, complementair en samenwerkende vanuit de beide uh, groepen, zeg maar, gewoon uh, de heling van de mens centraal stellen. En niet alleen maar van wat informie, maar gewoon echt... Dat ze voor de mens goed willen doen, zeg maar. Dat, uh, ja, ik hoop dat steeds meer mensen dat gaan doen. Het is ook een toegevoegde waarde. Ja, absoluut. En, uh, ja, het, zou fijn, het zou fijn zijn als mensen gewoon elkaar accepteren. Gewoon met hun eigen ideeën en ja, ook dat. Ja. Dat is natuurlijk best wel uh, respect ja. voor elkaar. Ja. Ja. Maar wordt het nou vergoed door uh, een verzekeraar? Want meer mensen hebben toch wel zoiets van, ja, daar moet ik, moet ik altijd zoveel geld voor betalen. Ja, dat is ook zo. En dat is ja. toch wel denk ik een drempel. Ja, dat is het ook wel. Zeker als je niet heel veel geld tot je beschikking hebt. Ik ben een aantal jaar geleden is er, ben ik bij een beroepsgroep gekomen. Dat is een, iemand heeft een, een, zeg maar een, een orgaan opgericht uh, om echt maar complementair uh, natuurgeneeskundig werkende mensen... Uh, uh, ...als, ja, als overkoepelend orgaan te uh, functioneren... ...om deze groep veel meer serieus te, te laten nemen. Ook door de verzekeraars. En uh, nou, daar moet je best wel wat voor doen. Niet zomaar met een avondje cursus mag je niet lid worden... ...maar je moet gewoon wel breed werkend therapeut zijn. En uh, ja, we worden dus eigenlijk met een gro groep waar ik bij hoor... ...ik denk ik dat mag noemen, maar uh, BATC is dat... En die, ja, die wordt eigenlijk door toch wel bijna 95% van de verzekeraars uh, vergoed. Of 80% ligt ook aan of je aanvullend, vanuit de aanvullende verzekering. Daar zit ook geen eigen risico op. En uh, ja, sinds die tijd hebben we ook veel meer cliënten. Omdat het gewoon, uh, ja, gewoon ook wel preventieve zorg is hoor, die ik ja. verleen. Van, uh, voor de, uh, het scheelt dan ook wel de, uh, veel geld in de gezondheidszorg. ja, ja, ja veel dingen ja, kan voorkomen. Ja, ik werk heel veel met preventief werk. En ik denk dat dat veel goedkoper is is als uh, plakken als er een klacht is. Want, joh, mensen gaan naar de garage om uh, onderhoud beurtje elk jaar en ja, wij gaan alleen maar naar de masseur van dochter als we pijn hebben of uh, last ergens hebben. Ja, je kan het ook zo zien dat je het gewoon goed doorhoudt, ja. hè? machientje Dat is een goede eier open. Ja, ja. ja. ja. ja. uh, de Haarlemse cirkel. Daar ben ik niet bij hem aangesloten. Oh, nee, sorry. Nee, nee, maar ik ken wel mensen die daarbij ja, zitten. Nee. Ja, goede collega's, die uh, ken ik daar wel van, ja. ja nee, maar ik ben nee, ook dus, eigenlijk uh, praktijk 533. Uh, <laughs> oh, ja, ik nee, denk dus, het één en ik zeg het we Het buszijscentrum in Vijfhuizen, ja. Via 533. En jullie werken ook samen onderling allemaal, al die mensen die daar... Ja? Uh, Nee, dat nog niet helemaal. Maar we zijn wel eens weer bezig om... Uh, zeg maar, nou, er is nu een initiatief voor, autistische, voor autisme. Dat er dus meerdere therapeuten samen gaan werken. Met uh, nou ja, testen van middelen. Of blokkades in kindertherapeuten. En ik zou me heel graag willen aansluiten. Als uh, vulkanisch ook voor kinderen en, en baby's. En, ja, ik denk dat dat een heel mooi, uh, heel mooi palet is waar er van uitgewerkt wordt. En, uh, dat zou ik eigenlijk heel graag willen. Om gewoon met elkaar, ik ben veel sterker. Dus, uh, dan je kan het niet eentje oplossen. Dus. Mm -hmm. ja. Ga ik ook niet zeggen dat ik dat kan. Samen staan een stappen. Samen staan En andere mensen misschien wel dingen veel beter kunnen dan ik. Dus. Ja. Waar denk je dat je over tien jaar bent en wat je doet? Ik denk eigenlijk heel erg aan het nu. Ik ben gewoon heel erg in het nu. En ik denk, ja, ik hoop echt gewoon steeds meer mensen te kunnen aanraken. En in samenwerken met mensen, dat je gewoon een goed team hebt waar je holistische gezondheidszorg kan verlenen. Ik vind het altijd een beetje spannend om in het, het, het goed licht het te licht het komen, het maar ik nou weet je, als het zo moet zijn, dan uh, nou, ga ik ga ik ervoor. Zoals nu. Ja, ja, ik, denk, ik ga het gewoon doen. <lacht> ja. Ik denk dat je ja. We zijn heel, erg veel, blij heel veel mensen aangeraakt hebt vanavond. Ja, ja. Avond. nou, ik hoop dan, echt mensen te inspireren. Ja, dat is ja. Echt, uh, ja. Ja, ik ben ook niet bang, eigenlijk, dat is ook iets. om um iemand letterlijk aan te raken. Want anders kan je dat allemaal niet doen wat je hey, doet. Hey. Nee, klopt. Nee. Ja, ik zou het niet anders kunnen. Ik kan. Uh, met altijd eventjes van hè, weet je mm -hmm. Ik denk dat het ook net de essentie geeft. van eventjes er uh, zijn voor ja. iemand. En, ja, ik zou het niet anders kunnen. Heb je dat altijd gehad? Of is dat toch iets ook van de ja. laatste tijd? Nou, ik denk dat ik het eigenlijk altijd wel gehad heb, ja. Mm -hmm. Ja, dit is gewoon wat ik moet doen. Ik ben vroeger directie geweest, maar ik zou het nooit meer willen zijn. Ik denk, dit is gewoon wat ik wil doen. Dus, het is heerlijk als je werk en je hobby kunt combineren. Ja, dat, dat lijkt wel. Dat is wel het mooiste wat er is eigenlijk. Hè. Ja, want dan hoef je nooit te werken, hè? Dus is Eigenlijk of niet. Oh ja, is alsof, uh, <laughs> als je blij bent, van nou, heerlijk, dat je toch iemand blij kan maken. Dat is eigenlijk het mooiste wat er bestaat, toch? Ja, zeker weten. En daar word je zelf ook nog blij van. Ja. Daar heb je ook nog geld voor. <laughs> ja, dat is ook leuker, Dat zou nog leuk zijn. Ja, ja. ja. We hebben ja. nog een mooi. We hebben volgens mij nog een heel mooi nummer, hè? Ja. ja, maar dat komt zo meteen. Dat is de afsluiter. Oh, dat is, okay, okay. Ja. Van iemand die we ook al eens in de studio gehad hebben. Maar... Ja, daarom ben ik zo een. Aan... Ja. Um, ja, eigenlijk zijn we zo'n beetje er doorheen. Ja, nou, ja. Um, ja, je doet ook nog iets ontspannends met hersenen, hoofden vasthouden. Ja, hoofden vasthouden, ja. Ja, ja, wat is het ja, nou, dus, Vanuit de kranische kraal doe je natuurlijk heel veel ook met de schedel. En de schedelbordjes die, als je heel gespannen bent, dan zitten al die spieren die aan je kaak zitten, zitten ook over je schedel heen. Als dat heel gecomprimeerd wordt, dan, dan kan dat allemaal niet meer lekker bewegen. Dan kan dat ritme, vanuit het kranische kraal ritme, niet meer goed. En ja, de hersenen, ja, dat is heel belangrijk om, om echt... Ja, we hebben de ruimte nodig om goed te werken. En dat, dat werkt mee aan uh, jouw, uh, ja, jouw welzijn en jouw welbevinden. En, uh, ja, en, en, ja, in de hersen zitten ook allerlei apparaatjes die met stress te maken hebben. Ik werk ook met uh, stress, stresssystemen, alarmsystemen. En uh, ja, dan praat je dus met het orgaan in het hoofd, en dan zegt joh, hoe is het bij jou? Ja, het is soms heel gek om te zeggen, maar het, het werkt zo, en dan, dan kan je zeggen, joh, ontspan maar, en het, het werkt echt, En ja. mensen ja, voelen het ook. Ik heb in een andere zonvorm andere meegemaakt, ja. uh, toen mijn vrouw zwanger was, was ik gespannen, en ja, en toen reed ik bij Heemstede Aardehout. En toen kreeg ik kramp in mijn kaak. Ja, en die ja. ging dus dicht met mijn tong ertussen. Oh, en ik kreeg hem niet open. Wat ik ook probeerde. Kaakklem. Ja. Nou, dat is echt. Dus, dus daar moest ik aan ja. denken toen jij je ja. het verhaal uh, vertelde. Ja, het is die, dat is echt toch heel belangrijk. Die kaak. ja, ja, ja. ja, kaakwerken. En, en toen om... viel mij ook op dat ja. je alleen maar je onderkaak kan bewegen. Ja. En daar dacht ik ook nooit over na. Nou. Maar goed, dat is weer een heel, heel ander iets. Nou, wat denk ik eigenlijk ook. En behandel je wikkels want dat is toch ook een soort ja. van... Het... Ja, wipplus ja, is niet alleen een nekprobleem, maar het is eigenlijk een, uh, een klap in het hele zenuwgestel. Een ja. massage wordt, eigenlijk toch niet echt stevige massage wordt niet aangeraden bij klachten. Maar een craniosacraal kan er heel veel goed in doen, door gewoon echt het systeem breed te ontspannen. En also, ja, ja het, ik, ik merk dat het echt, echt goed, echt veel beter wordt na een paar behandelingen. Er zijn toch heel veel dat... mensen die daar last van ja, hebben. Dus ja, ja, een massage kan juist de boel weer activeren waardoor er weer spanning ontstaat en ik ben er geen specialist hier, maar ik merk gewoon wat ik doe, dat dit werkt bij bij weer plus. Ja, dus ja. het is gewoon heel zacht. Je moet heel zacht met de dingen werken dan. Ik zit weer aan iets heel anders te denken. Mijn gedachten zweven altijd alle kanten uit. Maar, <lacht> um, als ik een probleem met een kind zou hebben, dan zou ik geloof ik het kind naar jou toesturen en het, het verhaal laten doen, zodat jij dat weer aan de ouder door kan geven. Is dat iets wat je ook doet? Ja, dat probeer ik wel. Ik heb ook wel als een moeder dan in de praktijk. En dan komt er soms zoveel los dat mensen zich echt naarschrikken. En gewoon soms ook niet, voor, niet, voor, niet aan, aan willen gaan. Dat ze hun eigen narigheid nee, kan, moeten oplossen. Ik kan me voorstellen dat kinderen een probleem hebben wat ze niet met hun ouders willen bespreken. Maar wat ze eigenlijk wel moeten weten. Ja, nou ja, ik moet wel respect hebben voor het kind. Van, uh, als ze dat niet willen, denk ik ja... Nee, maar dan kun je je beter invoelen, dacht ik, ja. wat er aan de hand is en het kind beter helpen. Ja, probeer ik wel. Oh. Ja, of ik zou iemand vragen van mij te helpen om samen naar dat kind te kijken, dat uh, zou ik wel doen. Hè? Ik, zou niet, uh, zelf... Niet zelf, uh... ik zou niet alleen maar zelf dingen doen. Uh. Ja. En ja. een uh, muziekstukje ja. heeft meegebracht waar ik ja. op zat te wachten dus. oh. <laughs> <laughs> nou, het, is, het is een heel mooi nummer um, ik ken uh, deze mensen zelf ze zijn uh, prachtige mensen uh, de, zij uh, vormen To Be, uh, Carla en Paul van der Veld. Uh, nou, als zij zingen dan ging ik eigenlijk vaak gewoon te huilen Want het gaat zo, je hart gaat zo over wat zij doen en, uh, nou, Het is ook wel een beetje een boodschap voor de wereld van, uh, dat, ik, uh, dat ik hoop dat er uh, nou, nog vrede mag komen eigenlijk in de wereld En uh, ja, daar gaat het nog maar over wereld eigenlijk. Een mooi uitgezocht, Courtney. Ja, dat had ik al ja, goed gevoel over. Dankjewel. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Um, het zit er alweer op voor vanavond. Ja. Het is uh, afgelopen. Het snel gegaan, hè. Dankjewel voor je aanwezigheid, nou. voor je uitstraling die echt geweldig <laughs> is. Ik, nou, uh, ik ben heel gewoon geïmponeerd. Heel mooi. Ja. En uh, ja, voor je verhaal wat je verteld ja. hebt. Mario, jij ook ontzettend bedankt voor ja, je medewerking en de brande Mario-vragen. <laughs> Ik vond het ook heel fijn om te doen, nou, zeker nu. Nou, het is Dok, ook heel fijn. Bedankt voor de techniek ja, en voor het uitzoeken wel. van de muziek die niet door Corina meegenomen is. Ja. Dat is ook heel fijn. Um, ja, jij... Uh, ja, en... Um, ik wil je heel graag iets aanbieden. Wij zijn oh. natuurlijk inspiratieradio. Uh, wij hebben ook het inspiratiespel. Okay. Dat, dat is ontwikkeld uh, dus, uh, door een aantal mensen. Maar ja, kalenders. Ja. ja. ja. ja. ja. Dat is uh, heel bijzonder. Is een, een heel mooi spel waar je het kan spelen. Je kan het spelen, kan ook uh, uh, het voor jezelf houden. Ja, en, dacht, een taal, ja. soort speelachtig ja. iets. Zo ja, misschien. ja, ja. En um, bij deze. Nou, ontzettend leuk, dankjewel. Ik vond het al een cadeau om hier te mogen zijn, weer. dat is nog een ja. cadeau. <laughs> dankjewel. Sorry. De volgende uitzending is op zondag 4 september, ook weer van 7 tot 9. We hebben dan als gasten Femke Bloem, waar we al een nummer van gedraaid hebben vanavond. En zij neemt haar harp mee, dus het wordt live. Live muziek ook bedoel ik. Deze uitzending wordt dan gepresenteerd ook weer door mezelf, door Herman. En tot die tijd, tot die tijd wordt deze uitzending, die je vanavond beluisterd hebt, op zondag om 7 uur tot 9 dan en op woensdag vanaf 8 uur herhaald. Ook kunt u morgen deze uitzending beluisteren bij uitzending gemist op onze site www.inspiratieradio.nl.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 Van Lille. en Herman Harms en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee bij hem hebben gemaakt tot de volgende keer maar eerst nog een prachtig gedichtje door onze gasten van vanavond. Dankjewel. wachten op een wonder ik heb gehoord dat jij zit te wachten op een wonder een wonder dat ik, God de wereld zal redden hoe zou ik moeten redden zonder jouw handen hoe zou ik recht spreken zonder jouw stem hoe zou ik lief kunnen hebben zonder jouw hart? Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven. Heel mijn schepping en mijn wondere macht. Niet jij, maar ik wacht een wonder.